De politie en Israël. We zijn bezig om uh, twee sleutels over de eindtijd uh, te ontsluiten. En we hebben de vorige keer uh, we gesproken over de sleutel van het herstel van Israël en de laatste aflevering hiervoor ging over het boek Daniel. En we zijn heel benieuwd welk uh, boek er nu aan de beurt is, Jan, om ontsloten te worden. Ja, ja. we gaan van Daniel via de redenvoeringen van de Heer Jezus. Naar het boek Openbaring. Openbaring de volgende keer. Van deze keer uitvoerig over de eindtijdredenvoeringen van de Heer Jezus. Dan zullen we het waarschijnlijk over Matthäus 24 hebben. Ja, Matthäus 24, maar ik wil erop wijzen dat de Heer Jezus drie keer over de eindtijd heeft gesproken. Drie, drie keer? Drie keer, ja ja. De eerste keer, die uh, vinden we in Matthäus 24. Ja. En in Matthäus 24, daar spreekt hij... Tot zijn discipelen. En in Marcus 13, dan is hij op de helling van de Olijfberg. Mm -hmm. En dan spreekt hij, het staat er in de Bijbel, tegen vier discipelen apart. Dan oh, hij... dus, dus ik dacht altijd dat het over dezelfde redenvoering ging. De ene door Matthäus geschreven, de andere door ja. Marcus geschreven. Maar... Ja, maar het is, het is inderdaad dezelfde preek. Ja. Maar het gebeurt wel eens, dat ik overkomt mij vaak, dat je dezelfde preek in andere gemeentes ook houdt. Oké. Okay. En dan in de ene gemeente heb je de, deze nadruk het waren, en dat detail. Ja, ja. Het waren andere toehoorders. waren andere toehoorders, ja. En in Lukas okay. 21 spreekt de Heer tegen discipelen in het algemeen. Ja. Dus het zijn er drie. En die zou je eigenlijk moeten samenvoegen. Okay. Maar dat is uh, wel erg belangrijk ja. om dat even te zien. Want veel mensen die zeggen, ja, maar het klopt niet, want uh, die redenvoeringen zijn niet gelijk. Snap je? De ja, Bijbel mag... klopt niet, zeggen ze dan heel gretig. Om, omdat er uh, verschillen, te... zitten, verschillen ja. zitten, geen tegenstellingen, ja, maar, maar verschillen. Het, het zijn drie verschillende ja. redenvoeringen. Drie okay. keer heeft de Heer Jezus die prekaart gesproken. Nou, laten we nu naar uh, de eindtijd gaan, want uh, ik vind het altijd een heel spannend onderwerp. Ja, dat is goed. We gaan even kijken wat de Heer Jezus daarover heeft. Hij zegt hier in uh, hoofdstuk 24, vers 2... Hij antwoordde en zei tegen hen, de discipelen, tegen ons, zien jullie dit alles niet, die prachtige tempel, zien jullie dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de anderen gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Ja. En dat is, hebben we de vorige keer ook verteld, dat is precies gebeurd in het jaar 70 na Christus. Toen hebben de Romeinen, hebben Jeruzalem veroverd, hebben de tempel per ongeluk in brand gestoken... Mm -hmm. En die tempel die is steen voor steen afgebroken. Ja. Omdat die Romeinse soldaten op zoek waren naar de tempelschatten. Daar hebben het vorige keer over ja. gehad. En, Wat... en letterlijk komt het uit: als je in Israël reist, dan zul je zien dat al die stenen daar nog liggen. Al die stenen. Het is, het, het is 70 jaar na, uh, na Christus gebeurd. Uh, he, hebben die 70 jaar een bepaalde uh, betekenis? Of is nou, dat... mijn, mijn gevoel niet. Want de jaartelling klopt niet. Uh, velen okay. denken ja. dat de heer Jezus in het jaar 4 voor Christus geboren is, of ja. het jaar 7 voor Christus. Ja. Zon. Ja. Dus dat klopt niet helemaal. Nee. Wel heeft het de betekenis dat uh, God uh, Jeruzalem en Israël nog 35 jaar de tijd gaf om zich te bekeren. Ja. 35 jaar na de hemelvaart van de heer Jezus, na Pinksteren. En dat kwam omdat daar natuurlijk ook een grote gemeente was in, in Jeruzalem van tienduizenden maar hoe, kom, hoe kom je aan die 35 jaar? Dat is voor nou, mij een uh, beetje. Als woord, je dat ja. zo ziet, dan is de heer Jezus. Uh, de kruisiging vond ja. plaats omstreeks het jaar 33. Oh, Oké, okay, dus van, de, ja, tot 70. Ja, tot 70. Ja, dan zit 35 ja. jaar. 35 jaar tussen. Toen kwamen, zat de heer Jezus op de olijfberg in Vestweed. Zijn discipelen kwamen tot hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dit geschieden? Wat is het teken van uw komst? En wat is het teken van de volleinding der wereld? Dus eerst, wanneer zal dit geschieden? Nou, dat was ja. in het jaar 70, deze dingen. Ja. En dan gaan ze een tweede vraag stellen. Wat ja, is het teken van uw komst? Want zij dachten dat de verwoesting van de tempel dan gelijk gepaard zou gaan met de wederkomst van de Heer. Ja, dat, die idee hadden ze niet helemaal. Maar ze hadden wel de idee dat de Heer naar de hemel zou gaan. En dan zijn koninklijke waardigheid uh, zou ontvangen. En dan in die tijd ook weer terug zou komen in hun tijd. Ja. Dat was de Peter, algemene gedachte. Ja, dat was de algemene gedachte ja. onder de gelovigen in ja, die tijd. Ja, precies. Ja. Ja, en dat zie je ook in de Bijbel. Petrus die zegt: het einde van alle dingen is nabijgekomen. Nou, dat heeft al 2000 jaar geduurd. Ja, reden waarom nu heel veel mensen zeggen: van: Nou ja, het duurt al 2000 jaar, dus het zal uh, nog wel 2000 jaar duren. Ja, precies. Ja. Maar ja, daar hebben we de tekenen juist voor. Ja, want wat en is die, het teken van de wederkomst? was uh, de tweede vraag van de discipelen. Ja, en, en de voleinding van de wereld. Er staat in een andere vertaling, ja. het, het einde van de wereldtijd. Ja. Het einde van de tijd van deze wereld. Want er is een toekomende wereld. Ja. Er is een wereld die, komst, die komt. die ja. Snap je? Dat is heel belangrijk. Dat is ja. het koninkrijk van de Heer. Het Messiaanse koninkrijk. Ja. En dat is heel belangrijk dat we dat even onderscheiden. En, en over die vragen, daar gaat het nu over. Over deze drie vragen. Wanneer zal dit gebeuren? Die is eigenlijk beantwoord. Ja, nou... Die verwoesting van de tempel ja, ja, ja. en de verstrooiing van het Joodse volk. Ja. Maar het teken van de wederkomst? En het teken van de wederkomst, daar moeten we nu over hebben. Ja. En dat zijn dus een aantal dingen. En de heer die zegt dus ook in Matthäus uh, 24, vers 7, er zijn een aantal tekenen, zegt hij. Volk zal opstaan tegen volk. Ja. En dat zien we in deze tijd overal, heb je etnische uh, ruzies en oorlogen. Zoals, en, zelfs in België? Ja, He? nou ja, spotter maar niet mee. Dus nee, maar goed. Het is uh, genoeg, ja. ja, ja de, maar zelfs in België. De, de Vlamingen en de Walen. Je kunt je afvragen wanneer ze in Nederland gaan beginnen. Ja, ik, wie zou dat tegen wie op het kop staan? Uh, de Vriezen tegen de Groningers. Laten we, nou, laten, we laten we gauw naar Israël gaan, dat is veiliger. Oké. Okay. Misschien is dat nog wel het veiligste land van de wereld. Als je... Ja, dat zei je vorige keer, ja. Dat je beter in Israël kan wonen dan hier. Ja. ja. En Koninkrijk tegen Koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden zijn. Hè, zoals nu in Zimbabwe weer dreigt en Ethiopië. Ja. En aardbevingen. Nou, dat zien we voortdurend. Orkanen. En, ieder, en orkanen. en orkanen. Die, die worden niet genoemd, maar die zijn er wel. En, en iedereen die weet wat de schaal van Richter is. Uh -huh. Tegenwoordig. Want ik lees voortdurend over orkanen. Ja. En in Lucas, In uh, Lucas 21 vers 11. Er staat ook allerlei ziektes. Ja. Nieuwe ziektes die er komen. De ebola, de aids. En allerlei andere nijlkoorts en allerlei andere ziektes die opkomen. Ja. Oude ziektes die weer de kop opsteken. Ja. En eetziektes, en, en, en, en, en, en, en ja. zal ik ze maar noemen. Ja. Dat is en een heel, dat, en zegt, dat volgt zich ook op. Dus heb je, is er weer sprake van het begin der weeën. Ja. Dat zegt de heer Jezus hier ja. dus ook. Maar dit alles in vers 8 is het begin der weeën. Ja. En dat is dus... Wat, men, wat ik dan noem de overgangstijd. Ja. Van de tijd van de eerste sleutel, is het herstel van Israël... naar de eindtijd. En dat is de tijd van die zogenaamde antichrist. De einde van de wereld. Uh, dat is de periode... Die leidt die, naar? Die leidt naar... Het einde van, uh, niet het einde van de wereld, het einde van deze wereld. Nou ja, precies. Van deze deze wereld. wereldtijd. Ja, ja. Uh, dit koninkrijk waar... Ja. De overste van deze wereld, de baas van deze wereld, Satan de basis, die overgaat naar de tijd waar vrede, recht en gerechtigheid is. Waar ja. Satan gebonden is. Ja. Naar de Heer Jezus de basis, mogen hij spoedig komen. Ja. Het is ontzettend belangrijk dat we dat goed zien. En dat is natuurlijk niet zo'n verschrikkelijk nee, makkel... maar over... We zitten dus nu midden in die overgangstijd. Ja. En... Uh... Ja, wij denken dat, we, dat er helemaal niet zo heel veel meer nodig is, uh, voor dat de heer Jezus terug kan ja, ja. komen. Uh, maar hoe kunnen we dat nou echt... Uh, hard als, maken. Nee, hard maken, maar hoe kun je het nou aanzien komen, waar moet je nou echt op letten? Nou, er zijn, dacht ik, zo vier tekenen waar je op letten kunt. Ten eerste, de heer Jezus spreekt hier over ween. Ja. Dat doet hij niet voor niks. Ja. En wat, wat gebeurt er? Je krijgt eerst de weeën, en dan krijg je de ontsluitingsweeën, ja. en dan krijg je dan nog meer. Je hebt een heleboel ja. van die soorten weeën. Ja. En, en, maar wat weten we van weeën die. volgen elkaar steeds sneller op? Volgen elkaar steeds sneller op, ja. en die worden steeds feller. Ja. En dat zien we met al die tekenen die dat noemen, de hoogstnoden, de rampen, de opstanden, de onrust in deze aarde, de onrust in de natuur. Ja, want ik noemde net orkanen, maar de ene orkaan is nog niet weg, of de andere komt er al weer ja, ja, het ja, dus... alfabet is te klein voor die orkanen. Ja precies, hoe komen ze dan al die namen zou je bijna zeggen? Ja, nou ja. En dat, is, dat doen ze volgens het alfabet, dat weet je hè? Mm. Ja, Je hebt Felix en dan krijg je ja. FG en dan krijg je Henriette en weet ja. ik veel wat. Ja, ja precies. Ja. Dat, maar goed, dat gaat steeds sneller. Ja. En, en al die rampen, die hebben toch direct en soms indirect een verband met Israël. Met wat we de vorige keer ook al over gehad hebben. Ik zal zegenen wie u zegent en vervloeken die u vervloekt. Ja, want jij stelt heel duidelijk van uh, als een land uh, of een natie uh, echt, echt tegen Israël gericht is, dan kun je erop wachten dat er een ramp komt. Dat er een, een, een waarschuwing van God ja. komt. Dat God deze onwillige leerlingen en volgen op de vingers stikt. Ja. Maar het probleem is dat, uh, daar is natuurlijk altijd heel veel discussie over. Ja, laat ze maar discussiëren. Ik <laughs> kan mij dat schelen. Nee, maar de, de, ja, de, maar, de feiten die, ja. die liggen er gewoon. Ja. We zullen, in een, dat beloof ik je, in een volgende uitzending, ja. zullen laten zien hoe die tekst, ik zal zegenen wie u zegent en vervloeken wie u vervloekt over Israël, ja. in de loop van de geschiedenis ja. en ook in deze tijd letterlijk waar is gebleven. Ja, nou, ik denk dat dat wel interessant is. Want, nogmaals, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, toeval... Ja, ja, ja. Maar als het één keer gebeurt, kan het best toeval zijn. Ja. Als het vijf keer gebeurt, denk je, hé, hey, is het toeval. Ja. Maar als het door de hele geschiedenis heen en nu in nog grotere mate gebeurt, ja. dan denk je, er is geen toeval meer. Nee, precies. Nou, statistisch kan, kan dat niet meer zo verhard gemaakt worden. Nou, we gaan verder met die tekenen. Het eerste teken klopt. De wegen worden steeds sneller en feller. Het tweede teken vinden we in uh, 24, vers 14. Daar zegt de Heer Jezus... En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. En? Er is geen tijd in de geschiedenis geweest, misschien de tijd van Paulus, uh -huh. dat het evangelie zo hard over de wereld en zo snel over de wereld is gegaan als in deze tijd. Ja. Dat is buitengewoon. Maar zijn er nog uh, volken en naties die niet bereikt zijn, die wij nog steeds moeten bereiken? Ik denk het wel. Maar dat gaat enorm hard... A, met behulp van de moderne media, maar B, ook met behulp van, wat ik dan noem, blote voetevangelisten, Eenvoudige Afrikaanse predikers in India en in China, die misschien twee of drie bijbelteksten uit hun hoofd kennen, twee preken hebben, en die naar de meest afgelegen streken gaan om daar het evangelie van de Heer Jezus te brengen. Ja. En dat gaat ja. razendsnel. Iedere dag komen er tientallen kerken en honderden kerken komen erbij. En duizenden mensen worden tot geloof gebracht. En dan? Wereldwijd. Ja, wereldwijd. En dan denk je aan de massa-evangelisten. Je denkt aan, aan, aan de zoon van Billy Graham. Die trekt ook massas van, van, van tienduizenden ja, mensen. En natuurlijk via de media. En, en, en dat gaat via de media. Je denkt ja. aan, aan Benny Hinn en al die andere predikers. Die uh, overal honderdduizenden mensen trekken. Hmm. En dat gaat razend hard. Ja. Dat is, God heeft haast. En waarom? Tot een getuigenis voor alle volken. Iedereen moet op een of andere manier een kans krijgen om zich te bekeren tot de levende God door het geloven de heer Jezus. Dat is belangrijk. Nou, het derde teken waar we het over hebben, dat is ook erg belangrijk. Dat zijn de vervolgingen die plaats gaan vinden. En plaatsgevonden hebben. En plaatsgevonden hebben. Maar er komt steeds meer wrevel in de media bij uh, uh, niet gelovige mensen, ook bij andere kerken, tegen mensen die de Bijbel letterlijk willen nemen. Ja, ja, die, zelfs, die zeggen van: dit is de waarheid. Ja, je, en, ja, zijn zelfs, je mag wel een waarheid hebben. Er is de zelfs een waarheid. rapport ingeleverd bij de Europese Unie, waarin men zegt dat geloof in de schepping in zeven dagen, of zes dagen, ja. dat geloof in de schepping in zes dagen, dat dat uh, gevaarlijk is en dat dat verboden moet worden ja. dat te verkondigen. Nou ja, goed, dat, dat heeft ook alles met evolutie en... en ja, ja, ja. Te maken goed, ik kan mij dat schelen wat mee te maken heeft. Ja. Maar het, het is wel een teken ja. dat het, het, het letterlijke geloven in de Bijbel... ...dat dat gevaarlijk wordt. Ja. En je krijgt ook die actie, de, uh, die anti-bekeringscode uh, of ja, die dergelijks. Dat is een nieuw gegeven hè, van, ja, ja. van de laatste tijd. Maar dat, dat allemaal schuift dat. Even uitleggen, wat is dat, die anti-bekeringscode? Nou ja, dat, dat is dat men... Uh, ...niet gelovigen van andere secties of religies of zoals Jan Zijlstad dat pleegt te zeggen, filialen van de heer... ...met dwang naar een ander geloof moet overbrengen. Want? Weet ik niet. Nee. Want, uh, ik, ik heb geen idee. Maar daar, uh, Die code, waar komt die vandaan? Uh, die komt van de katholieke kerk en van, van, van al die kerken bij elkaar, van de wereldraad van kerken, van... Uh, ik denk zelfs ook van de islam, die, dat is bij aansluiten. Het, het richt zich allemaal, waar we het later nog over zullen hebben, naar die ene kerk, die wereldkerk die komt. En daar gaan we het de volgende week nou, over hebben. Je hebt het over vervolging als een teken. Maar uh, ja, goed, we hebben in Nederland natuurlijk wel een, een beetje dat we zeggen van ja, we zien wel uh, vervolging. Maar um, in, in andere landen is dat toch een stuk, stuk sterker. Ja, dat klopt. Stuk... Maar het, het komt nog wel in Nederland. Maar ja, er zijn niet zoveel Bijbelgetrouwe christenen meer, want men kent de Bijbel nauwelijks. Nou ja, <laughs> uh, ja. ja. maar vijf van de Nederlanders uh, mag toch staan voor uh, wedergeboren, toch? Ja, maar dat... Uh, ja, ja, ja, ja. Dat is nou. toch nog bij elkaar een heel aantal. Ja, ja, maar... Uh, hoe, hoe, hoe kent men de Bijbel? Ja. Ik heb in het zoeklicht een keer een quiz geschreven en, uh, over Bijbelkennis, maar ja. de uitkomst daarvan uh, was niet zo erg positief. Ja, dus we moeten mensen alle terug naar de Bijbel? We moeten weer de Bijbel uit hun hoofd gaan leren, bepaalde teksten. Maar dan worden we meer vervolgd. Uh, ja, maar het, zaad van de nee, het, uh, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. Ja, en dan komt er weer een opwekking. Ja, is dat zo? Want laatst hoorde ik iemand zeggen van, nou, als het bloed van de mattelaar heeft, heeft in de naam van Jezus is gevloeid, dan gaat dat, is dat een opening voor het evangelie. Ja. Ja? Denk het wel, ja. God werkt altijd op de meest uh, onmenselijke, laat ik zeggen, tegenmenselijke manier onmenselijk is ja, het niet, onmensel, maar... ja. tegenmenselijke manier. Nou, het vierde teken, dat is het, het teken van, van Israël, uh, dat God Israël weer op zijn plaats zet en dat God met Israël bezig is ja. met het land, met het volk, met het geestelijk herstel. Ja, Waarom de vorige keer daar over gaat had. deze hele serie zo'n ja. beetje over, hè? Ja. Nou, en. Maar goed, hoe zit het dan bijvoorbeeld met het verband uh, met Daniel? Oh ja, dat had, goed dat je het zegt. Kijk, dat lezen we in vers 15. Ja. Wanneer gij dan, in die eindtijd... Ja. Want daarvoor staat, er zat, wanneer gij dan, de gruwel der verwoesting... ...waarvan door de profeet okay. Daniel ja. gesproken is, op de heilige plaats ziet staan... Mm -hmm. Dat is de heilige plaats, de dat is de uh, tempelberg. Ja. Ja. Sommige mensen die zeggen, nou die gruwel van der verwoesting staat er al... Ja. Dat zijn die ja. uh, islamitische heiligdommen. Ja, dat is de koepel. Uh, de rotskoepel ja. en die Al-Aqsa-moskee. Ja. Maar uh, wij geloven, en ik geloof, dat dat verdwijnen gaat en dat daar opnieuw een tempel komt. Maar als dat gaat verdwijnen, dan uh, is dat op zich al een grote ramp voor de wereld, toch? Uh, dan zal er heel wat geraas losbreken. Dat, ja. uh, dat geloof ik ook ja. wel, ja. Ja, want betekent dat dat de, zeg maar, de rotskoepel, als die weer verdwijnt, dat daar weer een tempel wordt neergezet? Uh, dat is vast. Ja? Dat staat, dat is zo Om, duidelijk. Omdat de antichrist zich daar moet uh, ja. vestigen zoals, zoals... Ja, ja. Nou, dat staat ook in de Bijbel. Ja, zoals hier in uh, Matthäus 24, hè? of staat... Nee, dat staat in de Thessalonicense, Paulus, ja. ja. De hele Bijbel die is consequent in deze dingen. Ja. In de brief, het tweede hoofdstuk, een brief van Paulus, en die brief die gaat voornamelijk ook over de eindtijd en over de wederkomst. Mm -hmm. En die Thessalonicensen die hadden daar nog wat vragen over. Over die eindtijd. Ja. En die hadden wat moeite. Die dachten dat het in hun tijd al zou gebeuren. En dan zegt hij in 2 Thessalonicensen. En hoofdstuk 2. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. In vers 3. Dan zegt hij dit. Laat niemand u misleiden. Hoezo misleiden? Dat de dag des Heren reeds aanbrak. Dat die eindtijd al aanbreekt, dat die rampen al gebeuren, dat niemand u misleidt, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen. En dat zien we een enorme afval van het geloof zien we in Nederland al. Ja. Ja, heel erg. Eerst moet de afval komen en dan komt het. De mens der wetteloosheid zich openbaren. Wie is dat? Zijn dat mensen of is dat een persoon? Gaan we kijken. De zoon van het verderf. Ja. De een of andere machthebber. De tegenstander. Dat is het Griekse woord voor tegenstander. Dat is Satan. Ja. Satan zich openbaart. Die zich verheft tegen alles wat God of voorwerp van vereering heeft. Dat zegt Daniel ook. Die, ja. die, die, die machthebber die komt, die antichrist die komt. Die zal zich zo verheffen. Een enorm machtig man, een slim man, een knap man. Die de wereldproblemen oplost. Ik ben er zelfs van overtuigd dat, die het ja, dat, dat hij het Midden-Oosten probleem oplost. Ja, dat zou kunnen, ja. En daardoor mogelijk maakt dat ja. er een tempel gebouwd wordt. Ja. Die, uh, zodat hij zich in de tempel van God zet, dan gaat hij zitten in de tempel van God. Ja. Om te laten zien dat hij een God is. Dat is altijd het streven van de duivel geweest om, om, om ja, God van de wil, troon. Ik wil op de hoogste berg klimmen. Ja, ja, en ja. ik wil gelijk aan God worden. Ja, dat staat. In Ezekiel ja. staat het ook. Alles ja. staat in de profeten. Ja. Dat is, dat is zijn ultieme doel. Dat is zijn doel, ja. Om, ja, ja. En dat was hem bijna gelukt... doordat Adam uh, zich aan hem onderwierp. Ja. Adam en Eva. Ja, en dus, daarom probeerde de heer Jezus... er ook onder te krijgen. Uh -huh. uh, in de verzoeking in de woestijn. Hij zei tegen de heer Jezus... Hij zei, toen de heer Jezus op die tempel stond... Op een, op een hoge berg stond hij. Hij zegt tegen de heer Jezus... als jij mij aanbidt... net als Abraham dat deed, Adam ja. dat deed... als jij mij aanbidt... Zal ik jou al die koninkrijken geven. Ja. En dan hoef je niet naar het kruis. En de heer Jezus zei, gij zult de heer God alleen aanbidden. En toen was de duivel verslagen. Ja. Maar hij noemde hem wel de overste van deze wereld. De heer, ja. de heer Jezus erkende dat hij, hij de macht bepaald, had. Ja, dat hij de macht heeft. Ja. Um, waar ik, waar ik uh, dan benieuwd naar ben, is... Uh, in het hele spectrum van die eindtijd, van de tekenen van tijd waar wij op moeten letten... Uh, betekent dat wij dat gaan meemaken dat die rotskoepel verdwijnt? Gaan, gaan we dat binnenkort zien? Uh, mogen we dat binnenkort verwachten? Is dat een duidelijk teken wat je zegt van nou dat gaat gewoon gebeuren en dan gaat men druk bezig met het bouwen van een nieuwe tempel? Ik denk het wel, ik denk het wel. Zelfs ik nog. Nou, dat moet dan wel heel snel gebeuren. Oh, je bent dan uh, nog, nog negatiever dan ik wat dat betreft. Nou, nee, maar tussen, tussen nu en dertig jaar natuurlijk. Uh, oh, dank je vriendelijk. Uh? Dat is ja, ook snel op de, op de schaal van 2000 jaar. Dat is 30, ja, ja, jaar, ja. Is 30 jaar niet zoveel meer, toch? Nee, maar ik, ik denk het wel, want de hele wereld, en vooral Europa, roept naar een sterke man. Ja. Een man die de wereldproblemen oplost. Ja. Ah, ja, want dat, dat, dat loopt natuurlijk de pan uit. Ja. Dat is uh, met, met het milieu en met uh, de onrechtvaardigheid. Ja, tegen... de, de geest van de wetteloosheid zie je natuurlijk overal opkomen. Ja, ja, ja. En dat hoort bij die antichrist, de geest van de wetteloosheid. Ja. En je ziet op alle fronten de afgelopen 40 jaar... dat de normen en waarden zijn verschoven naar wetteloosheid. Ja. En dat de wetteloosheid gaat winnen. Dus, dus dat, dat vraagt om een roep uh, naar een, een sterke man. Ja, ja, ja, ja. Maar dus dus in, die, in die lijn moeten we uh, zitten als het gaat om uh, tekenen ja. van de tijden. Ja. En, dan, en dan zal er dus gebeuren, wat uh, de heer Jezus ook voor zegt... als die gruwel der verwoesting komt... Ja. en als die antichrist daar in die tempel gaat zitten... Uh, dan komen de rampen van de eindtijd. Ja. Eerst komt die antichrist, geeft dus een periode van, naar ik geloof, drieënhalf jaar vrede. De, schijn, dan, de schijnvrede, zoals dat genoemd wordt. De schijnvrede. En dan denkt iedereen van het is vrede. Ja, ja, ja. Er gebeuren geweldige wonderen waarschijnlijk ook door die antichrist. Dat ja, staat ook in openbaring. Ja, dus mensen worden genezen waarschijnlijk. Uh, ja, of niet. Nou, dat weet ik niet. Nou ja, uh, bedoel... Kijk, de enige die echt genezen is de Jezus. Ja, maar goed, tijdelijke genezing kan natuurlijk ook... Uh, ja, een wonder... dan is het meer een verschuiving van de ziekte. Ja, ja. Als iemand op een occulte wijze zogenaamd genezen ja. wordt... door occulte machten en ja. dergelijke, door strijken en dergelijke... dat, dat, dat gevaarlijke gedoe, dan komt daar altijd... nachtmerries komen ervoor in de ja. plaats of, of depressies en al dergelijke ja. dingen. Het kost altijd wat. Het kost altijd wat, ja. alleen... Bij de Heer Jezus is het vrij. Ja, dus je moet wel heel duidelijk weten, als er een wonder gebeurt in jouw leven, uh, en er is genezing, ja. komt dat van God of komt ja. dat van... De... de naam van de Heer Jezus ja. is het criterium daarin. Ja. Dat moeten we goed opletten. Ja. Nou, dan komen dus die, die, die rampen en dan zegt de Heer, die zegt in vers 21 in Matthäus, er zal een grote verdrukking worden. Heb je hebt ja. het al, verdrukking is vervolging van christenen. Ja. Zoals er niet geweest is, van het begin der wereld tot nu toe en nooit meer wezen zal. Dus dat is ook een heel duidelijk teken van eindtijd. Ja. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Ja. Let erop dat de Heer Jezus zegt, die dagen kunnen worden ingekort. Ja. Mijn gebed is ook regelmatig, Heer. Kom Komspoedig. Komspoedig. Ja. Wil die rampen, die tijd van ellende, van benauwdheid voor Israël, mm -hmm. van verdrukking voor de mm -hmm. gelovigen, wil die inkorten. Ja. Ik wil het korter maken. Ja, Want de Heer die heeft altijd in het profetische woord ruimte gelaten ja. voor onze gebeden. God heeft nu eenmaal ons mensen als medewerkers gezocht. Ja. Dat moet je goed beseffen. Nou, Als dat dan gebeurd is, dan gaat het volgende gebeuren. In vers 29. Terstond na die verdrukking, mm -hmm. als dat voorbij is, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet meer geven. En de sterren van de hemel zullen vallen. En de machten van de hemelen zullen wankelen. Ja. Dus dan komen die verschrikkelijke rampen, waar we de volgende keer over zullen spreken, uit ja. Openbaring. Nou, daar moeten we het ook gelijk bij laten, want onze tijd zit erop. <laughs> uh, deze aflevering is ook alweer heel snel gegaan, Jan. Uh, ja. Maar die rampen en, en, en alles wat daarbij komt, is dus het vervolg op zeg maar de, de verdrukking. En, ja. en, en de reactie van God dat zijn volk Israël ja. vervolgd wordt, de gelovigen vervolgd worden die er zijn. Ja. En een reactie van God op de ongelovigheid en, en de ongehoorzaamheid. Ja. En een reactie op het feit dat die antichrist zich als God noemt. Dat kan, eerlijk gezegd, dat laat God niet op zich zitten. Okay. God kan daar niet voorbij laten gaan. Maar in hoe die... kun je daaraan ontkomen? Want Is het heel stel, simpel. Dan, stel dat het morgen gebeurt. Hoe kun je daaraan ontkomen? Goed. Uh, kan ik ga je kort vertellen. Het ja. staat in de Bijbel, in uh, uh, diverse plaatsen staat het. Al wie de naam van de Heer aanroept zal behouden worden. Ik ben altijd leraar geweest. En de laatste les zei ik dan tegen de jonge lui die eindexamen hadden gedaan. Vergeet alles wat ik hier geleerd heb. De wiskunde, de natuurkunde. Alleen na het examen hoor. Ja. Maar vergeet één ding niet. Al wie de naam des Heer aanroept zal behouden worden. En nu heb je het misschien niet nodig. Hè, nu gaan de jongens die gaan een briljante toekomst geboekt, Gaan naar de universiteit. Gaan ja. trouwen, weet ik veel wat. Ja. Maar er komt een tijd dat er geroepen zal worden. En ook voor de kijkers, er komt een tijd dat je roept. En al die de naam des Heren aanroept en al die de naam van de Heer Jezus aanroept, zal gered worden, zal bevrijd worden en zal ontkomen. Oké, okay, nou dat is een, een goede uh, remedie, een goede oplossing voor dit probleem waar we allemaal een keer in terugkomen. Een heilig advies. Een heilig advies. Daar sluiten we dan ook mee af met dit heilige advies. Al wie de naam van de Heer zal aanroepen, zal kunnen ontkomen. En dat geldt voor iedereen. Ook voor u als u thuis zit te kijken. Uh, wij moeten helaas afsluiten. De tijd zit erop, maar de volgende keer gaan we verder met eindtijd en provincie en Israël. Dank voor het kijken.